Michel Koenen met het NOS-journaal. De verkiezingsuitslag in maart is eenvoudig te hacken... omdat het systeem waarmee de stemmen worden geteld zo lek is als een mandje. Dat zeggen beveiligingsexperts tegen RTL Nieuws. De papieren stemformulieren worden geteld met behulp van software op een CD-ROM. Die software is sterk verouderd. Ook kan die worden geïnstalleerd op een onveilige computer... waardoor het voor bijvoorbeeld Rusland of China dood eenvoudig is om het systeem te hacken. De kiesraad benadrukt dat de beveiliging van het programma al een tijdje wordt onderzocht. Het Poolse Instituut voor Nationale Herinnering heeft de namen van 8500 SS'ers online gezet. Ze hebben allemaal gewerkt in het concentratiekamp Auschwitz. Zo'n 200 kampbewaarders zouden nog in leven kunnen zijn. Bij de namen staan ook foto's en of de kampbewaarder is veroordeeld of niet. Er is 30 jaar gewerkt aan de lijst... Daarvoor zijn archieven geraadpleegd in Polen, Duitsland, Oostenrijk, Amerika en Rusland. Als bij Dordrecht een dijk doorbreekt, loopt praktisch de hele stad onder. Het water kan dan een paar meter hoog komen te staan en treft meer dan 100.000 mensen... blijkt uit berekeningen van de veiligheidsregio. De kans dat het gebeurt is overigens wel heel klein, minder dan 1 op de 10.000. De veiligheidsregio Zuid-Holland is de eerste die zo'n risicoanalyse heeft gemaakt... Later dit jaar volgen de andere veiligheidsregio's. En de oud-Amerikaanse president George Bush senior is weer thuis. Hij lag ruim twee weken in het ziekenhuis met een longontsteking. De oud-president van 92 lag zelfs een tijdje op de intensive care en werd beademd. Ook de vrouw van Bush, Barbara, lag een tijdje in het ziekenhuis. Zij dus had last van kortademigheid. Het weer nog bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het koelt vanavond en vannacht af tot net boven het vriespunt. Morgen alleen in het westen en het zuiden soms wat zon. Het blijft wel droog bij een graad of vijf. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. Met nu ZFM Cinema. Ja, een hele goede avond. Welkom bij ZFM Cinema. Mijn naam is Alco en we draaien filmmuziek. Nieuwe films. We hebben net een paar nieuwe gehad. We hebben gedraaid Trainspotting, Book of Love, Moonlight. En nu starten we zo direct met uh, Live by Night... Of Live by night, moet ik eigenlijk zeggen. A Jeune et Jolie, American History X, Alive, A Family Stone, A Jackie, ook een nieuwe film. Captain Fantastic. Nou, kortom, heel veel mooie muziek. En de, en de eerste soundtrack van het tweede uur is de soundtrack van Harry Gregson Williams, uh, Live by Live by Night, Joe Cochlin. Live by Night is een film van Ben Affleck. Hij speelt zelf ook een rol. Verder Zoe eh, Saldana, Elle Fanning en Chris Cooper. De regels breken is niet genoeg. Je moet het lef hebben om je eigen regels te maken. De clichés en de tegeltjeswijsheden vliegen even overvloedig rond... als de kogels in dit misdaaddrama. Naar de roman van Dennis Lehane. Regisseur en scenarist Affleck... Wiens vorige film Argo goed was voor drie Oscars... speelt zelf een quasi-nobele gangster ten tijde van de drooglegging. Die een steeds machtiger imperium opbouwt in Florida. Als acteur haalt Affleck niet het niveau van zijn sterke tegenspelers... maar als regisseur schittert hij in deze film. Live by Night ziet er gelikt uit en is van begin tot het eind onderhoudend. Deze film is net gaan draaien in de bioscoop. Eens even kijken wat we nog pakken. This is Heaven. De muziek is er. overigens van Harry Gregson-Williams. stukje van het nummer Loretta Fix. Zover deze soundtrack. Dan komen we bij een soundtrack die gecomponeerd is door Philippe Rombie. En dat is uit de film Jeune et Jolie. Een film die aanstaande vrijdag 3 februari op televisie is. Om 5 over 10 op canvas. Ik ga eens even wat muziek eruit pakken. Philippe Rombie en Jeune et Jolie. Eerst maar een nummertje van Frans Wagen. Ach die, La dun Chaque baiser, chaque, baiser, chaque baiser, on fait de moi rien que par toi. Déjà seul que je suis, une femme qui aime plus que sa vie. C'est ce qu'a fait tu vois, l'amour. Een film van François Ozon met in de hoofdrollen uh, Marianne Fat. Geraldine Paillas en Charlotte Rampling. François Ozons soft, erotische, maar intellectueel preutse versie van Bunel's beroemde Belle du Jour... is een verhaal van een jonge Parisienne die zichzelf voor 300 euro per keer prostueert. Uh, nou, de muziek is in ieder geval mooi. Het film is op zich ook wel aardig, maar een beetje ongeloofwaardig. Dit is een nummertje gecomponeerd door Philip Rombie. Jeune en Jolie, thema. Muziek gecomponeerd door Philippe Rombie. En eens even kijken wat we dan hebben staan. Oh ja, ik zie het al wat we dan hebben staan. Dat is mooi. CM /M, CM /M. CM /M. Ja, je luistert naar CFM Cinema en we draaien filmmuziek. En dan kom ik terecht bij een film die heet American History X. En daar gaan we gewoon wat uitdraaien. Ik zal er zoiets over vertellen. American History X. Muziek aan Dudley. verhaal American History X. Het gaat over Derek Vanyard, een Amerikaanse neonazi met intellectuele ambities. Zijn broertje Danny ziet hem als een, zijn idool. Zelfs als Derek in de bak belandt voor de moord op een zwarte dief. Zijn omgeving biedt liefdevol tegenwicht... maar de weg uit het neonazisme... Nazi, en zijn van haat vergeven ideologie is zwaar. Cinematograaf en regisseur Kyle... Hij wilde vanwege de oneenigheid over de montage niet zijn eigen naam op de aftiteling zien, zien, maar het wel vaker door ontevreden regisseurs gebruikte naam, Alan Smithy. Dit maakte de film, zoals iemand in een documentaire over American History X stelde, de beste Alan Smithy-film ooit. Eens even kijken of ik nog wat muziek uit deze mooie film kan laten horen. Muziek is van Ann Dudley, Two Brothers. En History X. Muziek aan Dudley. En uh, ja, we zitten wel in het rustig hoekje, een beetje klassieke stijl. Dan komen we bij een film van uh, waar de muziek gecomponeerd is door James Newton Howard. De film Alive. Ik zal er zoiets over vertellen. We gaan er wat uit draaien. Alive. Even wat opzoeken. Titelmuziek. is een film die is aanstaande dinsdag morgen dus op de televisie. Uh, om 11 uur op RTL 7. Op 13 oktober 1972 vliegt er een chartervliegtuig met aan boord 37, uh, 37 mensen. Spelers, vrienden en familie van een Uruquaans studenten rugbyteam over de besneeuwde top in de Andes richting Chili. Als het in slecht weer verongelukt... Een handjevol voor passagiers overleefde quest, maar moet om je leven te blijven het onmogelijke presteren, namelijk het veroberen van, veroberen van bekende en geliefde. Dus een pittige film, maar de muziek is prachtig en de film is niet onaardig. Drie sterren film. Uh, eens even kijken wat we nog meer hebben: De First Night. Finding the Tale. Uh, nou, Laat ik maar eens even de finding, finding the Tale doen. Soundtrack geschreven door James Newton Howard Bij de film Alive uh, Diezelfde Dinsdag is er ook een film Die heet Forgetting Sarah Marshall En daar ook wat muziek uit Forgetting Sarah Marshall Inside of You uh, Wordt gezongen door Infant Sorrow Russell Brand speelt die rol Naar inside you. Inside, you. Inside, you. Nou, inside you wordt gezongen door Elder Snow, Russell Brand. Het verhaal gaat over. Nadat ja, dat zijn vriendin, de beroemde tv-actrice Sarah Marshall. Het uitmaakt omdat ze een relatie met een beroemde popster Aldous Snow... gaat de diep bedroefde muzikant componist Pieter naar Hawaii... om eens helemaal uh, uit te zijn. Daar aangekomen blijkt Sarah met haar nieuwe vlam in hetzelfde hotel te zitten. En uh, Gelukkig geeft de leuke receptioniste hem een steuntje in de rug. Ja, een romantische film... En uh, ja, best wel aardige film. Zeker, daar moet je waardig op kijken. Oh ja, hey, de muziek is van uh, Lau Werkman. En daar zit onder andere bekende deze in: Morning Train. Vind ik het nog leuker dan die. Nou, gaan we eens even kijken wat we nog meer kunnen draaien. Oh, daar komt hij weer. ritme van Zandvoort. Ja, je luistert naar CFN de Cinema en we draaien filmmuziek. En daar zijn we nu aangeland bij de film die heet The Family Stone. Een film die aan vrijdag 3 februari op televisie draait. Uh, en daar is muziek van Michael Giacino. The Family Stone, The Family Walls. <hums> Everett neemt naar het kerstdiner met zijn familie zijn verloofde mee. Zakenvrouw Meredith, gespeeld door Jessica, Sarah Jessica Parker. Het type gestrest en overgevoelig lijkt niet helemaal in het gezelschap te passen. Het is een comedie met misverstanden en familiegekte. En werkt bij Vlaag heel goed dankzij de plezierige groep acteurs. Film met niet al te veel pretenties. Heeft hele mooie momenten. Dus uh, zeker kijken. En de muziek is natuurlijk van uh, een grote klasse. Ik doe er nog eentje. It's snowing. Ja, gelukkig niet hier. Is het is wel een kerstfilm, hè. Nou ja. Dat allemaal uit de film The Family Stone. Uh, we hebben nog meer films op de rol staan. Onder andere deze, Captain Fantastic. Daar gaan we wat uit draaien. De muziek is van uh, Alex Summers. Captain Fantastic. Ik zal zo iets vertellen over de film. Church. Fantastic, is een film uit 2016. Ben is een toegewijde vader die zijn zes kinderen leert hoe ze moeten leven... en overleven in de dichte bossen in het noordwesten van Noord-Amerika. Hij wordt echter gedwongen om zijn zelfgemaakte paradijs te verlaten. Wanneer hij geconfronteerd wordt met de echte wereld... begint hij aan een levensreis die zijn ideeën van vrijheid... en wat het betekent om een gezin op te voeden uitdaagt. De film draait nog volgens mij een paar bioscopen en is... Vanaf 17 februari ook de huur. Captain Fantastic. Een stukje van Memories. Ja, ik zie dat ik mijn kwartier heb. En ik heb nog een paar films op de rol staan. Waarbij een paar hele fraaie. En dan kies ik toch voor Resident Evil... een film die nu in de bioscoop draait. Dus even kijken wat we daarover kunnen zeggen. Resident Evil uh, draait in 27 bioscopen, dus vast wel bij een theater bij jou in de buurt. En de mensheid is op zijn einde in Washington DC, Amerika. Alice is de enige overlevende... na de allerlaatste strijd van de mensen tegen de zombies. Ze moet terugkeren naar Raccoon City... de plek waar de nachtmerrie begon... Hier maakte de Umbrella-organisatie zich klaar voor de doodsteek van de laatste nog levende mensen. Maar Alice krijgt een onverwachte medestander tijdens haar ultieme poging het kwaad te stoppen. Nou, dat klinkt veelbelovend, toch? Eerst even Resident Evil, muziek van Paul Heslinger. This is my story. My name is Alice and this is my story. Het einde van mijn story. My story, my story. De volgende nummer is uh, Return to the Hive. Het laatste nummer wat ik uit deze soundtrack draai... de soundtrack van Paul Hesslinger. Resident Evil, the final chapter is... My Work Is Not Done... Resident Evil, The Final Chapter. Draait volgens mij 70 pioscoop in het land. Dus vast wel bij een theater bij jou in de buurt. Uh, daar kom ik aan de laatste film die ik op de rol heb staan. Dat is de film Jackie. Uh, daar gaan we wat uit draaien. Jackie. De intro. Jackie geeft een blik op enkele dagen uit het leven van Jackie Kennedy. Het betreft de periode van de aanslag op haar man John F. Kennedy. Tot aan zijn begrafenis. Een periode waarin ze de liefde van haar leven verloor. Maar de liefde won van het volk. Jackie. Empty White House. Levy. de credits. De film Jackie gaat uh, uh, op donderdag 16 februari in Nederland uh, in de bioscoop draaien. Uh, hoofdrol Natalie Portman, Peter Sarsgaard en Greta Gerwig. Het zit weer op, want het loopt tegen de klok van 11, dus wij gaan onze eindtune opzoeken. En dat is een werkje van Philippe Romby uit de film Dans la Maison, het thema. Je hebt geluisterd naar CFM Cinema, met heel veel nieuwe films vandaag. Trainspotting 2, The Book of Love, Moonlight, Live by Night... Jackie, Resident Evil... kortom, heel veel nieuwe muziek. Ik hoop dat je het leuk vond. Oh ja, ik vraag je nog even de aandacht voor het ZFM Luisteronderzoek. Als je op onze app kijkt, zie je daar een app... Een, een, een, de, de, hoe je bij het Luisteronderzoek komt en vul het in alsjeblieft... want daar hebben we behoefte aan. Daar zijn we blij mee. Je hebt de tijd tot 15 februari... om het luisterzoek in te vullen. Help ons. Doe je best. En uh, laat wat van je horen. Ik wens je een hele goede filmweek toe. Met mooie premières, Mooie films op televisie. Mooie films op de buis. Mooie films in de bioscoop. En wie weet heb je al een dvdje klaar liggen. Voor zo direct... Ga lekker slapen. En morgen natuurlijk. Gezond weer op. Tot volgende week. Dezelfde tijd... Zeldenzender, CFM en eh, ja, mijn naam is Alco. Tot kijk.